nabestaanden reageren blij op de excuses van minister Jesselgus over de gebrekkige persoonsbeveiliging. Doordat er zoveel mis is bij instanties die voor deze beveiliging moeten zorgen, kregen criminelen de kans om Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en Redouan B. en de broer van kroongetuige Nabil B. te vermoorden. Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, vindt de excuses een eerste stap. Allereerst is het fijn voor, de, voor mijn familie zelf dat die excuses zijn aangeboden, maar ook dat voor bijvoorbeeld de familie van de kroongetuigen, die excuses is aangeboden. Want het was een belangrijke drijfveer van mijn vader om te doen wat hij gedaan heeft. Om vertrouwenspersoon te worden. En nou, daar heeft mijn vader een hele hoge prijs voor betaald. De minister wil dat er één landelijke organisatie komt om de beveiliging te regelen. Het kabinet gaat vandaag door met een crisisoverleg over onder meer de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van twee weken geleden. De boerburgerbeweging van Caroline van der Plas haalde een boel stemmen. Die partij wil de aanpak van het stikstofprobleem juist vertragen terwijl het kabinet vaart wil maken. Verwacht wordt dat ze vandaag nog met een brief naar buiten komen. En in de VS gaat het bij de koffieautomaat over niks anders dan Trump en orca Lolita. De orca, die ook wel Toki wordt genoemd, zat meer dan 50 jaar in een minibadje in een dolfinarium in Miami. De rechter heeft nu besloten dat ze terug mag naar de wateren waar ze oorspronkelijk vandaan kwam. Ik ben heel blij om hier voor dit historische te beginnen om Toki naar to haar maar daar is lang voor gestreden, al maanden verzamelden dierenactivisten zich op verschillende plekken om het dier vrij te laten. We at a turning point right now in the animal rights movement. This is the tipping point. We Lolita. is symbol in Lolita moet eerst alleen nog wel even leren hoe ze zelf vis vangt, want dat heeft ze de afgelopen 50 jaar niet gedaan. Krijg je nog het weer? Vanavond trekken er regenbuien over het land en wordt het niet kouder dan 9 graden. Het weekend begint morgen regenachtig bij zo'n 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB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 Oh wait, right now We zijn er weer op de laatste vrijdag en dit keer ook de laatste dag van de maand. Het is dus 31 maart en uh, we zitten er weer met, uh, met mezelf, jammer. En alle M&M's zijn er, hallo. Ja, we zijn weer compleet. Dat is, uh, was vorige maand wel anders. Ja, inderdaad. dan ja, zit je met zichzelf. Dat is ook een beetje sneu. Wat? Dat je met jezelf zit. Ik uh. Ja. Nee, wij waren er vorige maand wel. Weet je, de, de harde kern, hè? Ja, hij, ja. Het, het was een grap. Hij zegt net, ja, ik zit hier met mezelf, jomer. Oh ja, ja. Oh. Oh, ja. Je moet toch een aankondiging vinden. <laughs> ja, wat een Mickey, grap weer. Wat een Mickey, is wat een ook weer uh, Mickey is ook weer vers uit Parijs, van de partij. Want daar was je de vorige keer. Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, dus we gaan nog wat Franse dingen van hem horen. Vandaag. Nee. En, en Merco natuurlijk supersportief in de studio. Want vorige sportief. maand uh, gefietst. Misschien uh, komen we er straks nog op terug. Maar eerst natuurlijk zometeen het nieuws uh, van de maand. Uh, want het is de laatste vrijdag, dus het is tijd voor onze light entertainment show... hoe je het ook wil noemen, jammer en M&M's. Wat was de afgelopen maand? Nou, dat was natuurlijk de maand van de mega-overwinning van Feyenoord. Want die van bovenaan <laughs> in de eredivisie. En de BBB natuurlijk. Het was ook de maand van uh, lentekribbels, Dassen onder het spoor. De 130ste schietpartij dit jaar in de VS... En de maand waarin bekend werd dat 48 landen mee mogen doen aan het volgende week aan voetbal. Ja, het is weer allemaal gebeurd. Zometeen onze nieuwsitems wat ons opviel afgelopen maand. Maar eerst even een kort overzichtje in de nieuwsremix. De nieuwsremix de remix van de maand. Daar gingen mijn kinderen vandaag nog van die school af. Natuurlijk is Caroline van der Plas een mediafenomeen. Ze is Johan Dirkse in een vrouwenlichaam. Ja, je hoort het goed. Dassen. Onder het spoor bij S hebben Dassen in rap tempo lange gangen gegraven. Medewerkers van het expertisecentrum Rutgers, dat achter het zogenoemde lente Kriebels-project zit, krijgen het flink voor hun kiezen. Ze worden bedreigd en uitgescholden. Oh, je, je, je, je brengt zeg maar het nieuwe mammoet-olifant nixen tot leven. En toen gingen allemaal mannen met baarden roepen dat het Viespeukerij was en het eindigde met de bedreiging van medewerkers van Rutgers. Het was dus eigenlijk vooral de week van de onderbuikkriebels. Nooit interesse getoond in het boerenbedrijf en dan nu vragen of je ook eens mag melken. Waar zitten de uiers, Caroline? Mag ik ook eens zo'n staartje afknippen? Ja, maar doe niks. Hoor. En dan de boerburgerbeweging Worden zij de grootste in de Eerste Kamer. Zo lijkt het nu weer. Caroline, je bent de grootste in de Eerste Kamer. De grootste, die gaat het. Ja. En wij ontploffen hier helemaal. Echt waar, wij ontploffen. 19%. Ja, zijn jullie ook ontploft deze maand? Nee, eigenlijk niet. Lekker, uh, relaxed de maand denk ik wel. Heel snel gegaan. Want het is alweer de 31ste, niet uh, de 24ste zoals het normaal is. En is gewoon de maand alweer weer voorbij. Ja. Nou, qua werkzaamheden was ik wel even ontploft. Maar gelukkig heb ik nu weer heerlijke Zen. Ja, ben je weer helemaal Zen? Helemaal Zen. In ja. maart. Of was maart. het nog druk in maart? Nou ja, voor de verkiezingen was ik super druk, dus dat was echt wel een ontploffing, om het zo even te zeggen. Maar nou ja, ja. dat dat dan gerust ja. een beetje overgaat, ik zit weer helemaal rustig in ja. Maar niet zo, uh, je bent niet uh, mevrouw Caroline. Nee, nee, nee, nee, nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. <laughs> um, allereerst wat viel ons op. Uh, Mickey, jij studeert natuurlijk in Eindhoven en daar ja. vonden we ineens dassen onder het spoor. Vertel. Ja. Ja, ik had uh, toevallig niet heel veel last hiervan. Maar uh, wel zodanig dat ik uh, twee of drie keer, twee keer, twee keer met de auto naar school had gemoeten. Um, en, en het dus echt behoorlijk druk was ook op de weg. Um, en ik dacht eerst van, nou wat is dit nou weer voor iets, voor, iets, hè, voor iets idioots? Weet je wel, waarom leggen we nou weer het hele treinverkeer daar, daar vast? Zonder ook maar... Nou, een paar van die beesten. Nou, wat is dan nou weer? Als er een trein van weet ik voor hoeveel ton op een beest afkomt rijden, dan, houdt het, dan overleest hij dat echt niet hoor. Ja, dat, ja dat, maar het was dat een... is dasje Dat je leefje nog. Nou, nee. <tie> Ja, nou, okay, het, maar, ja, maar, ja. het was. Het was natuurlijk voor het spoor. Het was inderdaad. En op een gegeven moment kregen we te horen dat die krengen. die hebben dan uh, een holletje onder, onder dat spoor gemaakt. Wat, wat me eigenlijk niet zo heel comfortabel lijkt. Weet je, want er liggen alleen maar keien van uh, weet ik voor hoe groot. Ja. Uh, maar zij vonden dat heerlijk. Dus uh, ja. Massage dan af en toe, als die trein. Ja, als die trein. Ja, dat snap ik ook weer niet. Alsof, er, het is toch altijd alsof er iemand gewoon een keer met een keer de in je huis staat. Te boor, maar, ja. Nee. Goed. Die mensen ja, goed. vonden dat heerlijk. Dus die zij hebben daar gezeten. En uh, nou ja, die hebben daar ja. toch wel flink voor wat on, voor overlast verzorgd. Ja, en het leek eerst nog een paar weken eigenlijk te duren. Maar het was afgelopen woensdag weer weg. Hè? Ja, ja dat, dat, dat viel mij ook wel op. Uh, ik kon gewoon. Ik kon gewoon eergisteren. Even ja, eergisteren ja, kon ik doen. gewoon met de trein weer naar school. En uh, ja, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Uh, ik bedoel, dat beest was beschermd. Maar binnen een week, een heel huis van zo'n beschermde dier. Ik weet niet. Ik weet niet wat ze, hoe ze het hebben gedaan. Maar ze hebben het voor mijn gevoel redelijk snel opgelost. Nou, voor de NS en ProRail is het heel snel opgelost. Dus ja, normaal precies. is het dan. Uh, ben je al een week aan het wachten voor een kleine werkzaamheid. Maar goed, dat is uh, tot ja, daar aan toe. Ze schijnen nog op 40 plekken te zitten. Dus uh, wie weet. Opletten dus. Um, nou ja, wat mij opviel is dat uh, de helft van de jongvolwassenen, dus dat zijn wij, hè, tussen de 16 en 25 jaar uh, binnen de regio uh, mentale klachten ervaart. Uh, bijvoorbeeld 31% uh, heeft suïcidale uh, gedachten en 50% ernstige klachten van stress en uh, ja, een beetje psychische uh, in de war, om het zo maar even te noemen. 26% zelfs eenzaam. Dus ik schrok een beetje van die cijfers. En ja. ik dacht, ik uh, deel het even met jullie. Maar hoe hebben ze dit gemeten dan? Want ja. ik 31% ja. dat voelt wel heel hoog. Ook Kijk, tuurlijk is het wel een groot probleem. Maar waar hebben ze dan... Is het, het onderbouwd dat die 31% vandaan komt? Ja, als je nog iets naar beneden scrolt... dan staat er dat het, het is de GGD-monitor in onze regio... dus 9 gemeentes. En dan hebben we 3200 jongeren hebben we het ingevuld. Nou, ja. Dus op zich is het wel een... Uh, een, nou. een goed onderzoek, denk ja, ik. Dat, ja. Maar ja, merken jullie ook om je heen dat bijvoorbeeld uh, corona een beetje irritant is geweest voor, uh, ja, ja, voor je mentale... Ja, Corona is ook alweer gauw uh, hè, voor het eerst echt mega aanwezig geweest in 2020. En we zijn nu in 2023, dus nu kan je juist weer de draad oppakken. Dus dan snap ik niet eigenlijk uh, Ja. Ik denk, er dan ik denk zulke dat ook al hoge heel percentages... Lachen. Ja, en ik denk ook dat heel erg lachen. Hoe ga je er zelf mee om? Ik, ik zal heel eerlijk zeggen, ik, ik heb tijdens die coronapandemie een prima tijd gehad. Ja. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb er zelf geen last... Ja, weet je, natuurlijk. het was wat lastig met het OV en zo, maar ja, je kan... Wat onorthodox was koeien er wel een beetje omheen. Ja, kijk, in grote lijnen heb ik er ook niet zoveel last van gehad. Natuurlijk ja, heb je dingen die je niet meer kan doen. En dat, toen had ik een beetje van, ja, dat is even jammer. Maar kijk, ik merk dat nu dat ik daar eigenlijk geen last meer van heb. Kijk, toen het net weer een beetje open ging, was het nog. Ja, gaan we wel, gaan we niet? Blijft het nu ook open? Maar ik bedoel, het is nu al sinds... Het is sowieso half 22 weer helemaal open. Ja, ik ben er allemaal persoonlijk weer een beetje overheen. En het is nu meer een soort dingetje wat in de geschiedenis is gebeurd. Maar ik ben er niet meer actief mee bezig. Ja, ja. want ik had zelf met corona, hè, met de eerste lockdown en zo... dat ik het zelf echt totaal niet naar mijn zin. Want ik was eindelijk eerste jaar student. En toen heb je geen introweek geen dit week. Ik wist, ik wist niet eens welke leerlingen in, in mijn jaarlaag zaten. En dan had ik wel zoiets van, ja, dat is wel echt een beetje hè, eenzaam. En... Nou ja, nu. Uh, is, is, is, is, zoals je al zei, de tweede lockdown is al gauw in 2022. Uh, was, al, was alles al over, open. En nu moet ik zeggen dat ik eigenlijk geen last meer heb. Of nee. Althans, ik heb. Ik voel. Geen problemen meer. Dus ik vind het echt wel eens van... Oké, okay, waarom zulke hoge cijfers? Ja, daar schrik ik ook wel een beetje van. Maar blijkbaar is dat het toch wel een dingetje. Maar goed, ik, ja, wat moet je eraan doen? Ja. Dat is ook wel een beetje belangrijk. Sowieso de problemen in de Eurtscherm oplossen natuurlijk. Maar dat is iets heel anders. Ja, ja, voor mensen die echt hulp nodig hebben... kunnen daar ja. uh, terecht... Maar het was ook een uh, groot lek uh, of zo. Ja, dat was ook een beetje de misser. Want het leek wel een soort uh, vergiet deze week... in technologieland in Nederland. Ja, uh, eerst was, was de NS dan. de pineut. Toen was het tijd voor Vode van Sigo En daarna de vrienden van Amstel Live. En wellicht ook de leden van de Nederlandse Golf Want allemaal oh ja. gegevens... bijna 2 miljoen Nederlanders... zijn, gegevens zijn gelekt in meerdere grote datalekken. En dat ligt dus uh, aan... een stuk software wat dus geschreven is... door een marktenonderzoeksbureau. En dat is natuurlijk wel... Een een flinke IT-fout, want het is niet een geïsoleerd probleem bij één bedrijf wat we eerst dachten, gewoon naar nou, eerst NS en dadelijk kan altijd gebeuren je, je wil het niet, maar het kan uh, maar ja goed, toen was het de dag daarna op de radio ja, Vodafone Zico klantgegevens zijn gelekt en de dag daarna, oh, ook de vrienden van Amstel Live uh, klantgegevens zijn gelekt dus ja, of iemand heeft daar zitten slapen, of hackers zijn, zijn juist lekker wakker geworden deze week maar um, dit is natuurlijk ja. nooit goed nieuws Nee, nee, nou ja, het, het, het, het ziet maar weer hè, hoe er met je privacy wordt omgegaan. Ja. Uh, ook de autoriteit uh, persoonsgegevens uh, verwacht nog dat er meerdere organisaties getroffen zijn. Maar ja, ik ben, met mijn privacy ben ik, heb ik dat eigenlijk een beetje overboord gegooid. Ik uh, let er wel op, maar ik, ik zeg maar maps weet waar ik ben. Ja, je dus moet wel ik, tegenwoordig. Uh, die, die trackt zeg maar alles de hele maand hmm. door. En dan, ik vind het zelf leuk om terug te kijken hoeveel kilometers je hebt gedaan en dat soort dingen. Um, maar wat dat betreft is mijn privacy niet heel goed beschermd. Alleen ja, als al je gegevens ineens op straat liggen dan ja, uh, ja. ja dat is natuurlijk een heel verschil dan je gegevens geven aan zo'n grote club als Google. Kijk, hè, die weten toch wel heel veel van je zoekgedrag en dergelijke. Maar op zich, nou, denk ik dat in grote lijnen Google niet per se kwade bedoelingen heeft. Kijk, je weet het natuurlijk nooit met zo'n organisatie, maar ik geloof niet omdat Google uh, specifiek jou probeert te naaien... bij wijze van spreken. Ja, ze proberen geld nu met advertenties en je gegevens verkopen ze natuurlijk door. Maar ja, dat is maar, Google. Maar er is een heel verschil dan als het bij echt hackers ligt. Dus mensen die het zoeken om kwaad te doen. Ja, ik wil er nog wel aan toevoegen. Ik geloof wel dat uh, verschillende overheden heel erg misbruik proberen te maken... van Google en andere techgiganten. Ook, ook met privégegevens. Ja, daar heb ik niks op te zeggen. Dat zou ik niet weten. Geen idee, maar... Nee. Uh, ja, dat moet je natuurlijk altijd in de gaten houden en ook hoeveel de overheid wel of niet. Mag hebben Je had een paar jaar geleden de, de, de sleepwet en dat ze alle gegevens bij een verdachte situatie van bijvoorbeeld een hele groep mensen konden pakken om te kijken of daar iets tussen zat, ook dus van hele normale, gewone mensen. Ja, het is, het is steeds een beetje kiezen tussen wil je veiligheid of, of privacy, dus daar, daar heeft het ook vaak wel mee te maken. Ja. Uh, Mirko, jij had nog iets uh, over de, nou ja, de zoveelste schietpartijen dit jaar in de VS. Nou ja, ja inderdaad. Nou, de zoveelste schietpartijen in, uh, in de VS. Maar wat, wat deze interessant maakt, is heel vaak uh, zijn het mensen met een, een, een, een depressie. Een beetje wat meer standaard verhaal die, die um, ja, op een gegeven moment getikt raken. En, vaak uh, ook wel jonge mensen. Vaak hè? ook jonge mensen. Uh, schoolshooting. Ja, ja, die dan besluiten van ja, we gaan een, een school overhoop schieten. Maar dit keer was het uh, vanuit de hoek van uh, nou, een beetje de, de, de transgender... Gemeenschappen uh, in, in Amerika dan iemand die uh, ja, heel erg heeft meegemaakt hoe uh, die is onderdrukt in, in een, op een soort christelijke school waar die heeft gezeten. En uh, dat heeft nog wat losgemaakt in Amerika. Dus dat maakt het ook anders dan wat je voorheen zag. Heel vaak is het oké, okay, iedereen vindt het erg. En we hebben het over ja. uh, wapens, zeg maar. Maar nu gaat het, is het ook een discussie geworden over transgenderisme. Je ziet dat een bepaalde. Deel van uh, de transgender groep in Amerika die zijn nu ook een beetje aan het radicaliseren. Die zijn zelfs een vengeance day aan het, aan het plannen, zeg maar. Dat is een soort uh, wraakdag, letterlijk. Uh, dus uh, het loopt daar nogal hoog op. En het, het, is, het heeft ook een beetje te maken met dat. Er zijn meerdere wetten die momenteel worden uh, ja, wordt doorgevoerd. Ingeperkt, ja. ja, ingeperkt. En uh, nou, het is natuurlijk walgelijk, zoiets zou nooit, nooit, nooit, nooit mogen. Nooit een excuus moeten zijn. Ook al ben je het niet eens met de wetten, noem maar op. Dus het is heel erg dat het gebeurt. Maar ik, ik zie daar een soort van... Ja, er is een soort van wat groter conflict aan het ah, ontstaan. Dat is en dat maakt het al interessant. Maar dat is in Amerika is natuurlijk al heel lang gegaan. Kijk, politiek rechts en politiek links... staan natuurlijk altijd met elke verkiezing... In Democraten en Republikeinen zijn natuurlijk altijd een lijnweg tegenover elkaar. Maar ik vind het toch bizar dat er in Amerika nog zo vaak op scholen... Ja. wordt geschoten, dat, dat kan natuurlijk niet. En dat nee. is ook alleen een probleem in Amerika. En dan heb je natuurlijk ah, allemaal ja. van die mensen die roepen... ja, wapens, die heb ik nodig. Als je dit denkt van ja, waarom komt het bij Amerika... er niet binnen dat een wapenverbod... of in ieder geval strengere controle... toch misschien wel ja, de optie dat, is. Dat komt door, uh, door wapenlobby en zo... die bijvoorbeeld diep uh, geworteld zit... in de republikeinse partij... waardoor je... Altijd mensen hebben die voor wapens blijven stemmen. Je hebt in Australië, heb je, uh, uh, ik las dat toevallig gisteren heb je uh, in 1987, uh, of in de jaren 80 had je een reeks van uh, nou, uh, aanslagen. Dus met mensen met wapens. Dat was daar toen ook legaal. Toen hebben ze op een gegeven moment besloten om dat dus in te perken. Er is sindsdien nooit meer een schietpartij geweest nee, dat door is... iemand die zomaar uh, vrij rond ging. Ja, schieten maar het toon dus toch aan dat dat wel de oplossing is ja. en dat Amerikanen het niet willen. Nou ja, dat komt natuurlijk ook deel voor de mensen die daar uh, in de politiek zitten, maar ook gewoon door toch. Ik denk ook wel voor, door een deel van de bevolking die dan zich zo natuurlijk. uitspreekt voor wapens. En, en ook overigens, want dat wordt in Nederland is, is, is heel jammer dat beeld het jaar een beetje schetst van hè democraten, republikeinen, republikeinen zijn voor, democraten zijn tegen. Er zijn ook heel veel democraten heel erg voor. Want eh, je moet je voorstellen, in Amerika is het zo, als jij ergens woont, uh, er is niet altijd een, een politieagent of, of een sheriff bij je in de buurt, ja. zeg maar. Het is een gigantisch land. Uh, je hebt daar te maken met wilde dieren. Dus er zijn heel veel redenen in Amerika, even, even los van of je het goed vindt of niet, waardoor in ieder geval een groep mensen het wel wil. Dat is niet, niet mijn mening, maar dat is wat die mensen zeggen. Ja. Maar wat is dus heel interessant is, en dat is een beetje het debat wat nu losbreekt, er zijn al wat wetten die ervoor zorgen dat als je mentaal, uh, uh, nou ja, niet, niet helemaal... Hè, dus een soort stoornis hebt of iets dergelijks... Uh, dat je geen wapens mag kopen. Maar de discussie die dus nu opspeelt is... ja, het, het zelfmoordcijfer onder transgenders is heel hoog. Het is technisch gezien een stoornis. Dus moeten transgenders dan bijvoorbeeld nog wel... Uh, in staat om wapens te kopen. Dus het is een hele ja. ingewikkelde discussie. waarbij het enerzijds nou ja, dan iets rationeels is. Kan je het beter een groter aanpakken? Want ja, het is maar, ja hele je, hè. Maar, maar anderzijds is het, is het, gaat het dus echt over. Ja, waar leg je die grens dan? Ja, maar ik snap ja. ook niet dat, dat dit nu weer allemaal op, op transgenders wordt afgeschoven. Want het staat helemaal nergens op. Het is nu dan toevallig één keer een transgender ja, persoon. Precies, maar zijn negen altijd, van de tien keer zijn het, zijn het mannen. Amerikanen of, ja, ja, dat is nou, er het mee, hoor. De, de laatste. En alleen als het iemand is met een andere achtergrond, dan staat Amerika op zijn achtergrond. Ja, maar, maar de dat rest mee, hoor. Ze allemaal het, gebeuren. Het, het, dat wat ook wel ja, weten. Ja, nee, het, het leuke is, dit, dit was dus ook al eens geweest hè, in, een, in een aflevering of zo. En toen was het ook dat Amerikanen zouden liever uh, de rechten van vrouwen en mannen gelijk maken dan dat ze wapens gaan. Uh, ik zou ja, dat ook echt bizar, wat ik ook ja, vindt, ja. Is ja. Zo grappig. Nou, ik zag ook een filmpje voorbij komen van iemand die dacht dat dragshows dodelijker waren dan ja, wapens ja. in de ja, klopt. Dat ja, is echt, het het, het uh, ja. is echt van de gekke. En ik snap niet dat dit nu op die community wordt afgeschoven. Terwijl dat er eigenlijk helemaal niks mee te nee, maken heeft. Het dus is een het is veel groter recht. probleem met wapenbezit in Amerika. En daar moet ofwel ja. op rollen op. Want okay. het totaalverbod komt er nooit doorheen. We gaan uh, weer even naar een stukje muziek. We hebben de. Uh, even kijken, dat is niet komende maand april. Maar die, de maand daarna is natuurlijk weer het Songfestival. Dat, tenminste, daar heb ik altijd heel erg zin in. Volgens mij ben ik de enige in uh, mm. de studio ja. die daar uh, ja. zin in heeft. Maar we hebben nou. natuurlijk ook weer een Nederlandse inzending. Uh, met uh, Mia Nicolai en uh, Dion Cooper. Burning Daylight. En het gaat eigenlijk een beetje om de dagelijkse dingen. Hè. I don't find any joy anymore. From the same old cycle. I don't know what made me happy before. From all to zero. Where did I go? Between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. I've never been good at crying, always wanted to be the tough type. I Daylight. Mm. I don't believe in God anymore Ze hadden eerst uh, hele hoge verwachtingen van dit nummer. Het stond hoog in de boekmakers, maar zijn een beetje gedaald. Wat vonden jullie van uh, de Songfestival-inzending? Ja, het is net niet. Het is weer gewoon groot. saai. Ja, ja okay. dat, dat is Ik het. Ik heb het niet eens gehoord. Het maakt nul Als dit komt, maakt het nul impact. Dat vergeet ze ja, gelijk. Het is, het is, het is gelijk wel weer. samengeschreven met Duncan Lawrence. Dus ja. misschien hebben we nog kans. Maar ja, dat, dat hoor je. Goed. Oh, ja. uh, bij Jammer en M&M's kijken we inderdaad altijd terug op de maand. Maar ook een beetje vooruit. En uh, dan kijken we op uh, 30 april uit mijn hoofd, uh, 2018, overleed Avicii. Natuurlijk een bekende DJ, met uh, ook mooie nummers. Dus misschien volgende maand ook nog een uh, kleine gedachte aan hem. Vijf jaar geleden dus alweer, en dan even zijn bekendste nummer draaien. En dat is toch wel heel mooi. Wake Me Up, uh, If It's All Over, zingt hij dan. Feeling my way through the darkness. Guided by a beaten heart.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 Avicii was dat met uh, Wake Me Up. En natuurlijk uh, een van zijn beste albums uh, die hij heeft kunnen maken. Ik mis hem echt gewoon. Avicii. Ja. Ja. ja, echt jammer dat hij dood is. Ja, ja, ja, vind ik ook wel. Ik, ja. uh, ik heb heel veel muziek van hem in mijn uh, afspeellijst staan. Ja, het is gewoon nog echt een goede idee, was het inderdaad. Het ook tragisch, natuurlijk, hoe die. Uh, maar uh, maar het, het ergste vind ik, ze hebben dus op een gegeven moment een aantal nieuwe nummers uitgebracht. Onder ja. zijn naam. Dat vond ik echt niet goed. Dat, ah. was, dat voelde ook helemaal niet ja. hetzelfde. Maar waren die nummers er wel ja, door hem gemaakt? nou ja, dat waren. Nog, dan, uh, maar net als dat ik dan open projecten heb, want ik doe ook muziek maken. Dan gaan ze dus terug op die PC, dan werken ze dat af. En dan zeggen ze van, kijk, dit heeft hij gemaakt. wel het is met een reden waarschijnlijk ja. nooit uitgebracht geweest. Ja, ze hebben nog, nadat hij was overleden, hebben ze nummer SOS nog uh, uitgebracht. Ja, die dus was het best laatste wel wat hij heeft geschreven, maar best die was Ja, precies. Die was nog wel oké. Okay, Can you hear me, SOS? Ja. Uh, even kijken volgende maand misschien nog iets meer over. Uh, maar we gaan eerst nog even kijken in de regio, want er is natuurlijk ook... genoeg gebeurd in maart in de regio en we blijven lekker in Zandvoort. Want we hebben het in deze show ook al eens gehad over uh, Paul de Sloot en die... Uh, het hele jaar in Zandvoort staat in het in teken van deze man. Uh, want die kocht op 6 november 1722 uh, de heerlijkheid Zandvoort. Oftewel, hij kocht gewoon Zandvoort. Um, nu hebben kinderen afgelopen week, uh, Zandvoortse kinderen, uh, hem proberen na te schilderen. En kijken wat hij nou eigenlijk doet uh, en hoe hij eruit ziet. Dus we gaan eens even luisteren naar een reportage van de NA Nieuws om te zien wat ze hebben gemaakt of naar je te zien te horen. Dit is Paulus Loot. Dit is Paulus Loot. Dit is Paulus Loot. Paulus Loot was 300 jaar geleden een steenrijke zakenman die Zandvoort kocht. Dit jaar is het dan ook Paulus Lootjaar en kunnen kinderen deze Zandvoortse legende schilderen voor een echte tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Er is alleen echter... Eén groot probleem. Niemand weet hoe hij er echt uitziet, maar we tekenen allemaal wat. Je tekent maar wat? Um, ja, weet je wel. Hoe weet je nou hoe die er heeft uitgezien? Heb ik geen flauw idee van. Doe gewoon maar wat. Je doet maar wat? Ja. Weet je net als uh, Re Rembrandt heeft gedaan vroeger? Ble. Je kan toch gewoon op een fototje kijken en dan weet je toch hoe die eruit zag, Anna? Dat kan helemaal niet, want in die tijd waren geen foto's of camera's te maken. En op Google staat het ook niet. En hoe heb je dat dan gedaan als je niet weet hoe die eruit ziet? Iedereen heeft hun eigen fantasie gebruikt, hoe wij denken dat hij er ooit uitzag. Ik heb eerst de baard gedaan, want heel veel mensen in die tijd hadden ook baarden. Wat zie je terug in alle Paulus Loten die hier zijn? Ik zie heel veel creativiteit terug, ja. Je ziet wel dat ze ook de informatie die ze hebben opgeslagen, dat ze die verwerken in de schilderij. Van hè, hoe zagen mensen in de, in de 18e eeuw eruit. Dus het is heel leuk en uniek om te zien hoe de kinderen daar hun eigen gedachten over hebben. Wat maakt deze Paulus Lood bijzonder? Ik heb geen huidskleur gebruikt. Een soort universele Paulus Lood heb jij getekend, ja. zonder huids, huidskleur. Ja. Ja, een soort inclusieve Paulus Lood. Maar zijn we dan een stapje dichterbij gekomen bij hoe we weten hoe onze Paulus eruit zag? Ja, laten we het hopen. Laten we het hopen. Ja. Ja, jongens, vonden jullie het er een beetje leuk uitzien? Wat vond je nou de mooiste? Uh, die ene waarbij die... Uh, ja, dat kan ik eigenlijk niet <lacht> Jawel. In ieder geval, het leukste vond ik dat ze allemaal hetzelfde hoedje hadden met een veer. En ze leken dus allemaal ja, allemaal allemaal piek. veer, ja. <lacht> ja, inderdaad. Het is echt Paulus Lood, de Nieuwe Piet. Ik vond die laatste ja. wel woke. Die vond ik wel, uh, ja, die ja, laatste was heel woke. Was ja. Geen pek Ik nee. weet ook niet zo goed wat ze bedoelde met geen huidkleur Want alles is toch een kleur. Ja, maar ze had zeg maar, heel veel klusjes door elkaar. Het was een soort, ik uh, weet niet. Ik vond dat idee vond ik op zich, dat waardeerde ik wel. Ja, ja, ja. ja, ja. zag er zo ook heel, heel mooi uit. uit. Ja, ja. ik ja. ook. Ja. Ik denk dat dat wel een van de beste was. Nou, ja, ja we, we, dat is beter we, we, dan wat we nu kunnen wij even. ook een poging doen. Ja, maar het is <laughs> natuurlijk wel interessant. Hoe zag iemand ervan van Dit moet je gewoon aan chat GPT vragen. Ja, precies. Oh ja, we Volgens hebben daar geen foto's dus genereren. Van, ja. uh, van nou, Paulus dood gewoon. Het nee, er van, moet nee, het bestaat niet. En ook geen tekening of, ja, foto's natuurlijk niet. Oh, ik dacht dat het... Uh, nee. Als iemand die ooit vindt, wordt hij zo rijk... Als, als iemand ooit zo'n tekening echt in een zoldertje echt oh, ja. vindt. Ja, er, er was ja vandaag, uh, vandaag. Dus, dus ook luisteraars. Ja. We zoeken, We zoeken naar. naar. Zoek even door je zolder. Zoek even de zolder door. Heb je misschien een foto van een of andere een random foto. Met met met dood. De ja. veer, met de veer op zijn hoed. Ja, ja nou ja. <laughs> nee, maar dit wordt een dilemma. Want ook al is er ergens een tekening die het kan zijn. Je weet nooit dat hij het echt is. Want er staat waarschijnlijk geen naam onder. Nou, maar dan, dan schrijf je dat zo heel mooi met calligrafisch. Schrijf je dat tot de achterkant. Weet je wel, Paulus Lood, 1700. En dan denkt iedereen, ho, oh, wow. Ja, en dan carbon daten ze het en dan vinden ze dat het niet klopt. Maar ja, weet ja, je dat, wat ja. wel leuk is? In het Zandvoort Museum ligt nog het officiële bonnetje van zijn aankoop. Dus dat bestond toen wel. Dat is, uh, Kunnen ze dan niet gewoon een vingerscan doen? Want weet zo? je dat je gewoon een bonnetje kreeg als je een dorp kocht? Ja, dat ja. Ooit voor de op... garantie. Ja. Ja. Nou, ik zou het niet geven. <laughs> Ik wil het teruggeven. Ik ben er niet tevreden. Ja, het dorp is kapot. Oké. Uh, u nou mee, wilt u meenemen of hierop even? <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Nou goed, ze vet je erbij. Uh, we gaan uh, nu weer even over naar een stukje muziek en meestal doen we dat rond het tijdstip in het programma met een gloednieuw nummer en deze keer komt dat van uh, Nothing but Thieves. En uh, ja, Mike vond het ook een goed nummer, ja, dus uh, nou, dat moet ja. het goed komen. Ja. Welkom to the DCC. Vrouw is stem. We got problems, see them gather on the show deep promise, can't say nothing anymore I've been sure Een heerlijk nummer. Zeker weten. Ik uh, had het al een paar keer gehoord. Het is een soort ander steltje voor Nothing But Tears, maar ik vind het wel lekker. Ja, dat klopt. Een beetje wat sneller. En het was laatst 3FM mega hit en dan uh, krijg ik hem automatisch ja. mee. Lu luisteren hè? mensen nog 3FM? Is dat een ding wat nog gebeurt? Ja, het is uh, echt waar? een leuke zender. Er zijn nog mensen die luisteren naar NPO1? Dus ja, ik, uh, Radio 1 is echt niet ja, begrijpen. Nee, maar Radio 1 is uh, <laughs> nou, nou een goede zender. Maar hij is nu bezig met Kukuru of zo. Wat is het? Wat, uh, hij is weer op Radio kukuroo? 2. Oh. op Radio 2. Oké. Okay. Serieus? Ja, hij heeft een avondprogramma. Petter. Zij is weer terug bij de, bij de publieke omroep. En uh, nee, 3FM is leuk. Vooral ook de ochtendshow. Daar hebben ze een, uh, een moppenrubriek En dan... Ja hebben ze Moptober. Dat is dus in oh, oktober ja. bedacht. Maar ieder, elke keer als iemand lacht, doen ze het nog een keer. En ze zijn nu nog bezig. Maar als dat je dat ze... echt een en wil luisteren, natuurlijk behalve ZFM1 e, op de avond dan moet je natuurlijk ons luisteren. De van de maand. Maar uh, Kink FM, dat is ook een soort alternatieve radio. Dat blijft ik toch ook lekker in muziek vinden, om gewoon ja, lekker door te zeker. werken. Ja, ja. En Radio 2. En ja, Radio 1 is niet helemaal mijn speed, maar als je graag naar dat... Uh, uh, nou ja, als je graag naar gepraat luistert de hele dag. Nou, ja, dat gelul wil je. <laughs> ja, maar ik wil, niemand hier, ik wil niemand hier beledigen, want het is, het is wel een ander soort, soort radio, maar het is gewoon niks voor mij, maar ik nou ja, snap is, wel wat het is. Het, het is, is uh, tien over half acht en we zijn weer back online. En om te beginnen met een opmerkelijk nieuwtje. Uh, Mirko, ik weet niet of je het ook mee hebt gekregen. Er is namelijk een wolf binnengedrongen. Uh, en een bloedblad heeft hij aangericht in een slachthuis. Oh echt? Is dat gebeurd? Ja, bij de speld. Maar... Oh, oh, ja. <laughs> ja ik, ik, weet... ik vond dat wel een treffende in de maand... waar de BBB natuurlijk uh, de grootste werd... en die bijvoorbeeld ook de wolf weg wil hebben. Ja. En ik vond het een leuk berichtje, want ja... Ze zijn natuurlijk bang dat de wolf al hun vee opeet... maar dan was het een leuk berichtje in het slachthuis. Haha, leuk. Hilarisch, ja. Is, ja. Nou, ik dacht dat je het ook wel leuk <laughs> ja. Nee, Ik hou meestal wel van de speld. Maar als je het vertelt, zo, dan, dan komen dat soort dingen niet over. Je moet nee. het spontaan lezen. Ja. Is het echt zo? Ja. En dan blijf je de speld te zijn. Ja, Dan ja. Dat is goed, dan ja. kan het wel. Ja. Ja. Ja. Mensen worden nog steeds boos hè, om speldberichtjes... die gewoon zeggen, is dit echt zo? Oh, oh, oh. <laughs> ja. ja, dat hebben we ook met een 1 april grap gezien vandaag. Uh, maar dat straks... Uh, in het Techniek Museum Nemo uh, werd dinsdag een gehaktbal gepresenteerd van mammoetvlees. Ja, en dit is wel echt zo. Uh, een Australische fabrikant van kweekvlees wil zichzelf met het vlees van het uitgestorven dier op de kaart zetten. En als recept tegen klimaatverandering zegt hij ook. Um, het, het leek als een 1 april grap, maar het is echt zo'n gehaktbal um, van mammoetvlees. En dat is dus kunstmatig kweekvlees. Ik vind dat best cool, maar ook best creepy eigenlijk. Ik weet niet, ik weet niet dat niemand het heeft gegeten. Nou, ik vind het vooral cool, maar het is gewoon zo dat zelfs met normaal vlees, nu met koeien en zo, dat ze maar het vlees klopt wel, maar de, de textuur en de vetlagen kloppen niet. Omdat dat is nog heel moeilijk te repliceren. Dus ik vraag me dan af, doet die gehakt wel? Komt die wel tot zijn recht? Proeven wij wel echt die goede <laughs> mammoet? <Of> Als ja. <laughs> gewoon voedseldeskundige. Ja. Komt de bal dat, wel tot zijn recht? Ja, tot ja, dat vind ja. ik dan nog wel spannend. Hè? Maar, Want, maar ik vind het wel cool. Ik Nie vind het juist wel vet. Niemand ja. heeft het dus nog gegeten... omdat mensen misschien overgevoelig ervoor zijn... omdat we het al zo lang niet meer hebben gegeten. Dus op zich zit daar ook wat maar in. Ik, ik, wat er, help. Ja, ja, We hebben toch nooit man moeten gegeten? Het stond net echt, in het artikel. Ik zweer het je. Ja, het stond er echt. We, Heb je dat gelezen? Wie wacht. Ik ga het nu... We, waar was jij in de ijstijd? Yeah, ja, in een quote. Kijk, quote. Kijk, er staat hier... Dit is een quote van het parool... Dat oh, niemand, he, niemand die ja. de mammoetbal heeft geproefd, dat zou onverstandig zijn vanwege mogelijke overgevoeligheid. Legde wij al uit, nu de mensheid al eeuwen geen mammoetvlees meer heeft gegeten. Oh, interessant. Dat had ja, ik nog niet helemaal uh, meegekregen. Maar wat zit daar dan in wat dat overgevoeligheid zou kunnen ja, veroorzaken? Dat weten ja, ja, ze Als zij gewoon ja. controleren wat daarin zit voor, voor, voor moleculaire shit, dan is dat gewoon een eetbaar. Ja, ik denk, ik denk niet, dat dit gewoon het verhaal is van, omdat mammoetvlees, hè, het is. Oervlees, en Omdat het vlees van tegenwoordig allemaal een beetje Dat is allemaal soort synthetisch-achtige dingen. Daarom kijk je, naar, kijk je naar echt kwaliteit vlees... zoals Wagyu, Beef en ossenhaas. betaal je al gauw bijna 100 euro voor een kilo. En ik denk dat het is zo van... als je dan kijkt naar mammoetvlees... omdat het zo puur een oer is... dat het eigenlijk zo ontiegelijk voedzaam is... Um, ja, ik ben dat heel de benieuwd. grote parties met heel veel geld... dat je zoiets hebt van, hé, hey, maar dat willen wij niet... want we willen dat mensen meer suiker gaan eten. En ik weet het niet. Het zou kunnen. Ik hoor ja, ja. wat complotten hier nu te het houden. Het is wel <laughs> interessant, want ik heb ook wel zo'n Beyond Burger geproefd... maar inderdaad, de structuur is heel... Heel raar en daar moet nog wel veel in gebeuren. Maar bij ons is het niet, niet, niet kweekvlees, toch? Het zit echt nee, kweekvlees en nepvlees. is in ieder geval geen vlees. Maar het lijkt dan heel erg op een burger. Ik weet niet hoe dat dan heet. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat is wel anders als een fronische Maar jongens, hè? wisten jullie ook? Uh, zijn jullie een beetje verslaafd aan je telefoonscherm? Nee. Ik niet ja maar. je moet even naar jezelf kijken sinds, denk ik sinds je. die YouTube shorts uit zijn gekomen ik dacht ik ga nooit uh, vallen voor TikTok nee TikTok. nee dat dacht ik dus dat dacht ik, ik heb dus. gewoon TikTok precies en toen kwamen die YouTube shorts toen keek ik er drie. drie en het is heel vervelend altijd als of ik dan op het toilet oh, zit of zo en ik scroll er doorheen dan ben ik altijd voel ik me helemaal zo alsof je weet je of je iets hebt gebruikt en dat je dan uit je high komt En je denkt wat heb ik hier te doen joh dit afgelopen tien minuten gewoon kan je voorstellen Jezus. Kan je je ja, voorstellen ja. dat de 94 jaar oude Martin Cooper, de uitvinder van de mobiele telefoon, die is teleurgesteld in mensen en vinden dat ze minder naar hun scherm moeten kijken? Dat vind ik ook. Als je ziet hoeveel schermtijd gewoon heel veel mensen hebben, Als ik gewoon iemand vraag die ik ken, nou, je, bijvoorbeeld jij, maar ook andere mensen wel. En die dan gewoon vier, vijf uur per dag. En wat doe je vijf uur per dag op je dat ding, denk ik altijd. Nee, dat vind ik ook. Vooral, vooral kijk, weet je, dat, dat iemand er veel op kijkt, vind ik nog één ding. Maar... Ik merk vaak ook als ik met mensen praat dat het ook ten koste gaat van de aandacht die ze voor elkaar ja. hebben. En hier met ons bijvoorbeeld merk ik dat totaal niet. Wij praten nee. altijd met elkaar, het is gezellig. Wat maar heb is dan praat je met een persoon en dan kan iemand gewoon niet van zijn telefoon afblijven. En dan is een gesprek echt ik minder vandaag, leuk. Uh, ja, zeker. Ik heb ja? vandaag 4,5 uur op mijn telefoon. ga ook even kijken nu, dit is Maar ik discussie. heb ook uh, tv gekeken op mijn telefoon. En dus stelt het dan ook? Ja. Uh, ja. Okay. Schermtijd is schermtijd, jongen. jongen. Jammer. Okay. Ik heb vandaag 1 uur en 10 minuten. Ja, maar je hebt het altijd zo. Uh, nou ja, als ik een hele dag aan het werk zou zijn, dus met mijn werk bezig zou zijn, dan is het ook altijd wel wat minder. Maar. Ja, ik kijk al wat uh, kwartiertje in het tweede. Ja, heen, nou, twijn, ik twijn, heb gewoon geen thuis. excuus. Maar niet uit. Um, um, nog even klein, klein, klein, tot slot. Italië uh, verbiedt Chat GTP. GPT, GPT, GPT moet ik zeggen. Ja. En het is, ik vind dat zo'n ideaal programma. Nou, ik, ik, ik, ik gebruik het heel vaak. Ik heb het vandaag voor het, het eerst keer. Ik, ik, ik heb het vandaag voor het eerst getest. Ik vind het. Uh, voor mijn werk, want ik werk natuurlijk als in, in de IT als programmeur. En ik heb wat dingen geprobeerd te doen met een aanloop van mijn werk. En ik merk wat ik dus nog mis. Je, hij genereert wel op zich bruikbare dingen. Maar je kan niet tegen dat ding zeggen: Maak nu dit project of deze website. En dat het er dan uitrolt. Het is dus wat bestaande ik, info. Natuurlijk. Het zijn losse onderdelen die je krijgt. Die dan op zichzelf wel goed zijn. Maar het is geen compleet product wat je er nog uit krijgt En dat nou, kan ik maar goed ook. Antwoorden ernstig. Ik, ik wil wel iets controversieels zeggen. Ik denk dat uh, het partijprogramma van de Provinciale Staten uh, van Code Oranje... dat bestond voor 10% uit chat-GTP. Wow. Oh, ja, oh je, scoop, dat... scoop. scoop! Nee, maar wat nee, okay. je zegt, kijk, je, je moet het een opdracht geven. Je kan niet zomaar zelf zeggen van uh, bedenken standpunt of zo. Maar als jij uh, uh, goed omschreven iets vraagt... Ja. dan scheelt het je gewoon ontzettend mm -hmm. veel tijd. Want een groot deel ja. van het schrijven, dat zijn allemaal bijzinnen. Als je hem vragen geeft of zo van een interview... Ja. Je kan niet zo allemaal random antwoorden genereren ja. die gewoon echt lijken. Ja, maar dan dus Het heeft wel een functie. Ja. Um, maar ik denk wel dat, dat als ik heel eerlijk ben. Uh, de AI in algemene zin echt wel. Uh, zeker dit zeg maar. Dat dat vooral heel negatief gaat zijn. Ja. Want het gaat mensen wel luier maken toch weer. Dus mensen gaan, gaan ja. uh, minder zelf hoeven nadenken. Gaan bepaalde skills niet meer ontwikkelen. Dus um, ik snap ergens wel. Maar in Italië is het voornamelijk vanwege de bepaalde privacy en, en vooral ook... Um, ja, ze zijn uh, bang voor de privacy. Ja, maar ook copyright-achtige redenen. Uh, maar delen, uh, dat, dat, dat gaat ik van op. je eigen tijd af. Ah, ja, sorry, ja. Nee, met Jesse ik denk dat iedereen nu in paniek is. Ja, allemaal meer koekschoen. We verliezen ik, allemaal baan. Ik denk dat dat voor nu nog maar losloopt, maar ik denk wel dat er strengere regels op moeten komen, want het ja. wordt wel steeds uh, geassocieerd. Ja, op mijn school, school en hebben ze en, hele en, en nu hebben ze ook en bijvoorbeeld Elon Musk heeft ook een open brief ondertekend met de andere echt grote namen in de tech om ja. stop met ontwikkeling tot er betere regels zijn. En daar sta ik op zich wel achter. Ja. Eén. Ja, nou ik vind Obstrijd. het wel makkelijk met mijn samenvattingen. Uh, ja. Nou goed, uh, Chef Special, Mike, je hebt ze nog ontmoet uh, laatst. Ja, nou, ik heb ze niet ontmoet, maar ze stonden inderdaad in Sound Haarlem. Ze stonden ze live te spelen vorige week. Ja, dat is echt leuk uh, om het in de echte te zien. Dan gaan we natuurlijk into the future.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 Vrijdag van de maand en dat betekent dat het tijd is voor de Show. Nee, nee, stop. Oh, stoppen. Hij krijgt er toch wel een beetje bij van. Ja, van die ding. ja, hij blijft goed. Ja, dat is de bedoeling ook. Dat is de bedoeling. Nou, welkom bij de Show. En de vandaag minuten. een geheim. Ik hou namelijk ontzettend erg van witlof. Zelfs zo erg dat ik een hele lange tijd online ook overal witlover heette. Maar dan wel met een L. L-O-O-F, zeg maar, dan V-E-R. Alleen toch werd dat... Wat leuk. Ja, maar dat werd helaas soms wel verkeerd begrepen... en dacht dat ik iets anders bedoelde, zeg maar. Dat ik ergens anders... Dus dat heb ik veranderd op termijn. Maar we gaan dus vandaag een... Lente breekt aan een witlofsalade maken. Maar een lekkere, zomerse, frisse witlofsalade. salade. ik ben benieuwd. Wat heb je nodig? Witlof, natuurlijk. En dit is echt zo'n salade van... doe het op gevoel. Soms dan kom ik met hele exacte hoeveelheden aan. Hier maakt het niet zo heel veel uit... Um, maar dit is wel een, een wat frissere variant. Heel vaak is het met kaas en met het... vind ik zelf allemaal niet zo heel lekker. Nou, witlof. Snijd de witlof fijn. Gooi het in een soort grote schaal, Kom. bak. Whatever je hebt. Helemaal prima. Vervolgens uh, zelf wat ik doe... Ik doe ongeveer zes witloffen... en dan um, twee sinaasappels. Snijd de sinaasappels in blokjes. Gooi die erbij. En doe dan een derde sinaasappel... en pers die zeg maar over de hele boel uit. Dat, je, dat het een beetje doorheen gemengd wordt. Mengen natuurlijk... Uh, Appel snij je in kleine stukjes, uh, banaan snij je in kleine stukjes. Het dus is echt een soort van fruit-witlof-salade. En dat maskeert dan eigenlijk heel erg dat bittertje wat witlof normaliter heeft. Zeker ook door die sinaasappel. Die dan heb je eigenlijk, hou je een hele zoete, frisse salade over. en Zo simpel is het. Optioneel uh, voegen we een, een, een um, eetlepel met uh, crème fraîche aan toe. Dat werkt ook heel goed. Maakt het net nog eventjes wat, ja, wat, wat smeuiger, zeg maar. En zo vind ik het dan heel lekker om er gewoon wat patatjes... en een klein uh, biefstukje bij te bakken. Nou, dus het is vandaag echt een simpel gerecht, maar het is gewoon, gewoon lekker. Ik moet zeggen, ja. los van de crème fresh, Ik vind is het inderdaad echt wel iets wat ik ook wel eens zou willen maken. Eigenlijk. En dat heb ik niet zo heel gauw met, met, met kookdingen. Dus dat is een, een puntje voor jou... Um, dat is best wel ja, was dat het dan? Dus dit, dit was het. Ja, jij zegt ik heb weinig tijd. Nou, en, mooi. En, en niet alleen dat. Weet je, <laughs> okay. ik zeg, het is ook wel eens lekker om gewoon een keer wat normaals te doen. Ik kom altijd aan met hele rare dingen. Dan doe je er ook nog een biefstuk bij of zo. Wat zei je? Nou ja, zelf heel lekker Dus om gewoon uh, wat patatjes. Uh, ik, ik hou zelf wel heel krokanten erbij doen, uh, natuurlijk. En inderdaad, of, of aardappelkarketjes kunnen er ook heel lekker bij. Uh, en dan uh, een stukje vlees is lekker. Het kan echt letterlijk alles zijn. Want dat betreft, dit, dit een wat ja wat, wat simpeler, meer alledaagse gerecht, zeg maar. Het is ook snel klaar. Uh, en een, een biefstukje is altijd goed. ja, dus maar, ja. Ik ben dus zelf ook best wel een witlof liefhebber, moet ik eerlijk zeggen. Dat vinden mensen vaak raar. Maar het is best, ja. wel, uh, best wel lekker inderdaad. Ik heb het laatst laat ook nog gegeten. Ja, best een goede. Dit is ineens weer iets heel off the point. Maar het is wel gewoon... Uh, ja. Zo, het is gewoon een, een groente ja. die meer liefde verdient. Ja, dat ben ik het ook allemaal mee. Een beetje in. gediscrimineerde groente. Jee, ja. Ja, ja, normaal... Mickey, uh, wat vind jij van ja. lof? Ik, uh, <laughs> ik heb geen lof voor witlof, maar... Um, <laughs> Ik heb het wel eens gegeten. Uh, of ja, voor Almof? Of? Nee, ook niet. Maar ja. ik heb het wel eens gegeten. En uh, ja, ik vind witlof niet heel lekker. Nou, niet heel. Ik vind witlof gewoon eigenlijk niet lekker. Wow. Um, aan de andere kant is het ook weer zo lang geleden dat ik Witlof heb gegeten. Dat ik het eigenlijk nu niet eens zou weten of ik het lekker vind of niet. Het ligt eraan wie het maakt, hè? ja Als het wit-love precies Als het, uh, het wit-love, ja, ja. uh, ja. ja, ja, ja. wit-love. En, uh, ja. en als uh, Pipootje met uh, drie Michelin-sterren ook even langskomt met Witlof... wit-love, dan denk ik ook wel dat ik het eet hoor. Uh, denk ook dat denk ik ook wel. Oh, dan, dan, nou, Pipootje, Pipootje, wat? <laughs> we, nou, gewoon een chef met drie Michelinsterren. Oh, oké. Okay. Oh. Ja, okay. uh, ik zeg ook een Pipo met. Uh, oh, oké. Ik Ja, weinig. Oh, okay. ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, Mirko, dankjewel voor je bijdrage weer deze maand. We zijn erg benieuwd wat we volgende maand kunnen eten. Volgende maand. Gaan we weer iets, iets heel vreemds doen? Dan gaan we okay, weer op we zijn benieuwd. Een uh, Mike, het is uh, tijd voor de Zero sneller ja. Uit welk jaar uit de Zero's komt Dit het? Is iets wat ik net heb opgezocht? Dit is het nummer van uh, Avril Lavigne. Complicated. Dat komt het nummer uit uh, 2002. Dit hebben we eigenlijk ah, Dat is een mooi jaar. Al, ja, als, ja, dat is. Uh, nou, nummer is net zo oud als ik. Dat is wel ernstig. Um, oh, en ik? wow. Wow, ja. Wow. Nee, maar dit, is, dit, wow. Dit, dit, dit, dit, wow, wow. Maar dit hebben we er even snel ingezet. En wat jammer, een dubbele erin had gezet dit keer. Ja, dat kan ik keer gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd naar het nummer. Ja, laten we luisteren. into me